Het aanbieden van, van sommige uitgieters, wat we het zelf noemen, zoals fix, of zo um, dat, is ook, dat is ook eerder voor het lokale publiek dan, zeg maar, dat, dat, dat, dat er zo'n groepen staan. Je of bedoelt nu specifiek zijn? op, uh, op, op of ja. Uh, um ja Er zijn ieder jaar wel een aantal dergelijke groepen ja, ja. dat wij ons afvragen van, dam wat doet deze op door, maar... Ja, maar ik vind... Dat, dat, is, uh, dat zijn vaak ook groepen die misschien iets populairder zijn uh, in Vlaanderen. Zeker in het geval van fixkes. Gabriel uh -huh. Rios is ook zo'n gevallen. Uh -huh. En die uh, Doer eigenlijk voor een relatief zacht prijsje kan hebben. Uh -huh. En persoonlijk vind ik... Ik heb, ik heb fixkes al een keer of twee, drie aan het werk gezien. Uh -huh. Die jongens kunnen meer dan ik vraag het aan. Ja. Ik vind dat die ook een eerlijke kans uh, verdienen. Ja. Natuurlijk profiteren we mee van het feit dat we een Waals festival zijn en uh, de groepen iets minder duur betalen dan, dan wanneer het festival in Vlaanderen zou plaatsvinden. Hè. Uh, uh, uh. Voor ons zijn dat ja, welkome aanvullingen, maar ook uh, bedoelde affiche staat of valt niet met, uh, met een van die groepen die zou wegvallen. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Uw persoonlijke favoriet misschien? Goh, um ik keek heel erg uit naar KRS-One, maar die komt niet, uh -huh. jammer genoeg. Ik verwacht veel van DJ Shadow, die is een, een zware revanche verschuldigd bij mij. Uh -huh. uh, op zondag ook uh, Jerboa, daar kijk ik heel erg naar uit. Uh. Ik heb uh, de nieuwe liveshow al gezien en dat gaat de goede kant op. Dus uh, ik denk dat live intussen nog wat verder gegroeid zijn en dat belooft veel goeds. En dan uh, ja, een, aantal, een aantal groepen die misschien nog niet echt gekend zijn. Zoals uh, Shy Child. Die is mm -hmm. heel erg de moeite om, uh, om live te zien. Ook Zombie Zombie. Mm -hmm. Met uh, een van de groepsleden van Herman Dune die daarin speelt. Mm -hmm. Het, het Breakcore programma is heel mooi. Met uh, Sick Boy en Rotator. Um, twee heel toffe namen. Uh, en dan op vrijdag ja, Scream en uh, Wiley. Uh -huh. uh, kijk ik persoonlijk ook heel erg naar uit ja. en ja, iedere, allee, ik laat mij ook iedere editie uh, graag eens verrassen zo van uh, iets dat ik niet ken en dat ze zeggen dat moet je gaan zien en, uh, ja. meestal valt dat wel uh, zeer zwaar mee ja. ook heel erg de moeite denk ik is de zaterdag in de Petit maison met Otheker en uh, Otto van Chirag en Venetian Snares die, die uh, afsluiten super. dat gaat... Uh, Letterlijk en figuurlijk vuurwerk geven, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook wel. In, uh, in ja, de vorige jaren was door al telkens ja, zeg maar, zo goed als uitverkocht. alleen toch veel ja, volgen naartoe kwam. Ja, er waren dan ook al, allee, voor mij persoonlijk en voor nogal wat mensen, denk ik, ook al wat kneldoorhangen, zeg maar. Plekken op het festivalterrein, mm -hmm. waar je eigenlijk ja, als een optreden gedaan was, eigenlijk veiligheidshalve beter wat bleef staan dan, dan u in die... Ja, massa begeven die door dat smal moest gaan. Mm -hmm. um, met dat jullie nu, zeg maar, nog groter programmeren. Um, ja, is, dat, is daar aan gewerkt? Of, of, uh... Ja, dus vorig jaar hadden we de doorgang tussen Red Frequency en mm -hmm. de dancehall al een beetje verbreed. Mm -hmm. um, die verbreding blijft natuurlijk bestaan. Mm -hmm. uh, die hebben we niet terug aangeplant. Ja. Wat wel veranderd is, is de locatie van het hoofdpodium. Dus eigenlijk zijn bijna alle podia... Een klein beetje verschoven en vooral het hoofdpodium heel erg. Ja. Dat gaat vlak naast de festival ingang liggen. Ja. De voornaamste reden daarvoor is dat de atletiekpiste, die er, de oude atletiekpiste die voor het hoofdpodium lag, mm -hmm. die is heraangelegd nu. Ja, als daar 34.000 mensen over wandelen, ja. zou die binnen de kortste keren naar de knoppen zijn. Dus, het dus dat is... deel van het terrein gaat niet toegankelijk zijn. Ja het terrein gaat helemaal herschikt zijn dus ik raad de mensen aan om eens uh, op de website te kijken ja. waar er een plannetje zal uh, geplaatst worden ja. en ook uh, op de uh, infostand van Action op het festival ja, ja, ja. gaan er plannetjes beschikbaar zijn Wat komt er dus op neer het hoofdpodium aan de, aan de hoofdingang mm -hmm. en dan uh, Dancehall en uh, petit Maison en Clubcircuit blijven nog op dezelfde plaats ja. het is ook de Red die van plaats verandert ja omdat er een deel van, de, van een van de terreels is afgegraven. Ja. En een deel van dat steenpuin ligt op de plaats waar het Red Frequency podium was. Dus dat <laughs> stuk is ook niet meer toegankelijk. Ja. En dat gaat sowieso ook zorgen voor een, of zou sowieso moeten zorgen voor een vlottere doorgang. Ja. En sowieso beperken we de capaciteit tot 34.000. Ja. Dus meer mensen laten we ja. niet toe. En is het terrein dan groter of kleiner of gelijkaardig als de vorige? Jaar? Ik denk dat het uh, dat ongeveer gelijkaardig is. Het is gewoon iets, uh, iets praktischer geschikt, denk ik. Ja.